4 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. In Amsterdam woedt nog steeds brand in een loods van een chemisch opslagbedrijf in het westelijk havengebied. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Ik sta nu vlakbij de loods die brandt. Vlakbij de bluswerkzaamheden. De brandweer is bezig met hoogwerkers. Waar vandaan op de loods wordt gespoten. De loods die nu nog brand, dat is een loods waar rubberproducten zijn opgeslagen. Maar de brand lijkt redelijk onder controle. Er slaan niet meer van die hoge vlammen uit het dak, alleen nog steeds die enorme rookontwikkeling. Bij de brand in Amsterdam zijn geen gewonden gevallen. Toen de brand rond 12 uur uitbrak, waren er volgens de directie dakdekkers aan het werk, maar het is onduidelijk of die de brand hebben veroorzaakt. De dikke zwarte rookwolk trekt op grote hoogte in de richting van Kennemerland. Als de rook gaat dalen, kunnen er deeltjes op de grond. Komen. Het advies is om de deeltjes niet aan te raken. Vanaf de vliegbasis Eindhoven is een transportvliegtuig op weg naar Libië. Defensie gaat daar Nederlanders ophalen die vanwege het geweld in het land worden geëvacueerd. Het vliegtuig stond sinds gisteravond klaar. Aan het begin van de middag gaf Libië toestemming om te landen op de luchthaven bij Tripoli. Verslaggever Jeroen Wollers. Er zijn ongeveer 125 Nederlanders in Libië. We weten dat er zo'n 100 terug willen... En dat betekent dat het toestel nog een aantal lege plekken over heeft. Die worden waarschijnlijk gevuld met burgers uit andere Europese landen die ook Libië willen verlaten. De KDC-10 is het grootste transportvliegtuig van de luchtmacht. Ook is er een Nederlands fregat op weg naar Libië. Als het luchtruim boven Libië sluit kan volgens defensie vanuit zee worden geëvacueerd. Steeds meer libische topdiplomaten keren zich af van kolonel Gaddafi. Zo heeft de Libische ambassadeur in de Verenigde Staten gezegd dat hij het dictatoriale regime niet meer vertegenwoordigt. I resign from serving the the current dictatorship regime. Uh, but I will never resign from serving our people until their voices reach the whole world and until their goals are achieved.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 5, maar op 2 procent. Daardoor daalt de koopkracht iets meer dan verwacht. De vier Amerikanen die vrijdag voor de kust van Oman werden overvallen door piraten, zijn door hun ontvoerders doodgeschoten. Het zeiljacht had koers gezet naar Somalië, volgens CNN, met 15 piraten aan boord. Een schip van de Amerikaanse marine achtervolgde het jacht. Toen er schoten klonken op het zeiljacht, besloot een reddingsteam het jacht te enteren. In een vuurgevecht dat volgde, werden twee piraten doodgeschoten en dertien gevangen genomen.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 15 files, welke opgeteld 65 kilometer. Opmerkelijke files onder meer op de A4 naar Den Haag, 13 kilometer tussen Rolevaansveen en Leidschendam na een ongeluk. Bij Leidschendam is de rechterreis ook afgesloten. Omrijden ze over extra druk op de A44 richting Den Haag, daar staat 5 kilometer voor Wassenaar. De A20 in de richting Hoek van Holland. Daar staat bij Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer. Daar ligt olie op de weg. En daardoor is bij Nieuwekerk aan de IJssel de rechterrijstrook afgesloten. Nog een lange door een ongeluk op de A58. Eind richting Breda. Daar staat tussen Oorschot en in afrit Hilvarenbeek 8 kilometer. Daar zijn twee rijstokken dicht. Je kunt ook het beste omrijden via Den Bosch over de A2 en de N65.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 VPRO. Villa VPRO Alice de Bruin. Hele goedemiddag, vijf minuten over vier. Ik schrik hier even het water in voor onze volgende gasten... in dit uh, politieke vragenuur wat wij hebben. Er is uh, niet zoveel te doen hier in de Tweede Kamer vandaag... want er is reces, er wordt wat gedemonstreerd buiten. We hebben hier net een demonstrant gehad uh, uit uh, Libië... althans, een politiek vluchteling die kwam vertellen... over waarom die uh, daar stond. Dat hebben we gehad. We hebben gesproken over de campagnes in het eerste half uur... en dat gaan we nu ook doen met Paul Jansen van de Telegraaf... Aukje van Roesel van de Groene Amsterdammer en Tweede Kamer... Hans Spekman van de Partij van de Arbeid. Welkom allemaal. Uh, maar er zijn ook andere dingen, natuurlijk dan uh, Libië en dan de campagnes. Bijvoorbeeld Gert Leers, de minister van Immigratie en Integratie. Vandaag een heel groot interview uh, in de Telegraaf. Uh, van jouw hand, Paul Jansen, samen met een collega mee. Ja, met uh, Dennis Naakt geboren. Ja, enorme pagina. Uh, ja, Pagina's hele... zijn altijd enorme. Ja, ja, dat is waar. <laughs> Als ja, maar... laatste trouwens nog, nu NRC overgaat. Maar... Ja, dat klopt. Ja. Ja. Gaan ja. jullie ook over op een klein formaat? Daar is wel over gesproken, maar ik geloof dat het kostenbatenplaatje... Uh, nog steeds niet zo leuk uitziet. Maar dus, dan, ja. dan passen die koppen toch niet meer? Is dat niet ah. het probleem? Dan zijn, krijg je echt alleen nog maar op 5 december chocolade. Dat is ja. Ja. Maar goed, er stond ook heel wat tekst hoor, op deze pagina, moet ik toegeven. Want uh, Gert Leers had een verhaal waarin hij zei... er moeten strengere regels komen rondom asielzoekers. Ze moeten sneller worden gehoord en ook sneller hoor of ze kans maken op een uh, verblijf in Nederland. Zaken moeten sneller worden afgewikkeld. Nou, voordat we het erover gaan hebben, gaan we even naar hem luisteren. Want hij zat uh, vanmiddag even bij de collega's van de EO. En uh, we luisteren even waarom hij vindt dat het moet worden aangepast. Uh, wat is mijn, de overweging geweest? Ik werd geconfronteerd met die gevallen van 10, 15 jaar. Waarbij echt mensen hier zo lang bezig zijn. Uh, dat wilt u bijna niet geloven wat dat met die mensen doet, maar ook met ons doet. He, mensen die hier aan de onderkant van de samenleving zo lang in afwachting zijn tussen hoop en, en vrees leven ja. en nooit echt mee kunnen doen. Nee. Maar wel stapel op stapel zetten om toch maar hier te blijven. Ja, wat dat, logisch is. Nou ja, dat logisch zouden wij van, ook proberen. Maar van de andere kant vind ik wel, moet je ook een keer duidelijk durven zeggen: jongens, ja. kom op. Ja, dat was uh, Gert Leers, in gesprek met Thijs van der Brink, bij de EO dus. En dan ga ik gelijk maar even naar uh, de oppositie, Hans Spekman, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid, ja, reageert u eens op wat hij zegt? Nou ja, allereerst op de voorstellen. Ik ben een bondgenoot om de procedures te verkorten. Daar heb ik ook de vorige periode zelf voorstellen toe aangediend. Zoals bijvoorbeeld op de vliegtuigtrap dat je daar nog in beroep en bezwaar gaat. Dat vind ik maar niks. Uh, dus daar ben ik een bondgenoot. Waar ik tegen Gert Leers, uh, ben, is dat hij de schuld alleen maar bij de asielzoeker legt. En dat is ten onrechte. Het is heel vaak de overheid uh, die in beroep gaat in kwesties. Hè. Kijk naar de situatie Sahar. Is het twee keer de overheid geweest die ze verlies niet wilde nemen. En in beroep gaat. Het tweede wat er aan de hand is als het gaat om de overheid. Is dat de overheid alle termijnen overschrijdt. Uh, dat gaat ze ook heel veel boetes kosten overigens volgend jaar. Uh, want dan is dat wettelijk vastgelegd. Dat je daar een boete voor moet betalen, ook als overheid. Die halen zelf de termijnen niet. En wat Gert Leers doet, die zegt... het is de asielzoeker die stapelt. Het is de asielzoeker die moet stoppen. Het moet strenger voor de asielzoeker. Maar niet zijn eigen organisatie op orde brengt. En die blinde vlek, ja, daar heb ik een hekel aan. Want ik, ik kom op voor mensen die de dupe zijn van een falende overheid. Ja, nou is het wel zo dat het interview natuurlijk langer duurde. En hij heeft daar ook wel iets over gezegd. Maar dan vraag ik toch nog even aan Paul Jansen. Wat was zijn verweer eigenlijk of zijn verhaal bij jullie in de krant over... keek hij ook nog een beetje naar de overheid... behalve naar de asielzoeker? Hij keek wel, uh, wel een beetje, zeg ik dan maar nadrukkelijk... naar de overheid. Maar de indruk die hij wekt, en ik ben het op zich ook wel met hem eens... is uh, dat kijk asielzoekers of mensen die uh, daar gebruik van willen maken... doen er natuurlijk alles aan om uh, hier te blijven... als ze eenmaal zijn binnengekomen. Dat zou ik ook doen als ik uit een land kom... waar ik het uh, een stuk minder goed heb... of het nou om politiek of economische reden is. Ik ben het wel met de heer Spekman eens... Uh, dat de overheid er zelf... Uh, Natuurlijk jarenlang een potje van heeft gemaakt. En dan uiteindelijk geconfronteerd wordt we met, met zo'n uh, grote groep mensen waar we niks meer mee kunnen. Dat er een generaal pardon is bedacht. Uh, uh, waar nu, en dat vond ik wel opmerkelijk, dat Leer zegt, dat er eigenlijk alweer een tweede uh, golf mensen klaarstaat voor een, uh, die in aanmerking zou kunnen komen voor een generaal pardon. Ja, ja, dat zegt hij bij jullie in de krant. Hè? Ja, nou, dat is natuurlijk volstrekt onwenselijk. Die kant moet je niet op, want dat is een uitnodiging opnieuw... voor allerlei uh, mensen om uh, hier hun geluk te gaan beproeven. Ja, maar nog je... één ding, ja. mag ik nog één ding zeggen over die beroepszaken? Kijk, heel veel van deze mensen die winnen de beroepszaken. Mm -hmm. 30% van de herhaalde aanzoek, uh, aanvragen zeg maar, van asielvergunning, die winnen. Dus daar is de overheid verliest. En dan vraag ik me af, wie procedeert er door? Dan is het logisch dat mensen door procederen. Want dan is die eerste procedure niet goed genoeg. En ik ben een bondgenoot van leers om het te verkorten. Maar dan moet je ook echt iets doen aan die kwaliteit van die eerste besluitvorming. Want anders blijven mensen natuurlijk doorgaan. Als je een derde kans hebt dat je wint... dan zou iedereen hier aan tafel zitten en ook die thuisluisterers zou doorgaan. Ja, maar die mensen worden, dat, worden dat, dat begrijp ik van leers. En ik vind dat hij daar wel een punt heeft... Uh, die, die mensen worden ook natuurlijk de procedure moet zorgvuldig zijn. Maar die mensen worden ook daartoe uitgenodigd... door allerlei asieladvocaten die daar hun brood mee verdienen. En hij zegt, het is een hele industrie geworden. 250 op het ministerie, las ik. Alleen al, het is een, ik geloof dat het 159 miljoen per jaar kost. Kijk, ik vind uh, uh, het verhaal van we moeten bezuinigen, dus het moet anders... dat vind ik niet sterk. Maar dat je op een gegeven moment zegt van... we moeten deze zaak anders gaan aanpakken... omdat het in niemands belang is dat er mensen 10, 12, 15 jaar aan het procederen zijn. Of dat nou de overheid is of... Uh, de asielzoeker zelf, uh, daar verliezen er twee. dus daar moet wat aan gebeuren. Oudje van Roes van Groene Amsterdammer, ik, Amsterdam. ik ja, komt er bijna niet tussen. Hè, tussen nee, die heren. maar dat had ik net in het voorgesprek al in de gaten. Die oh jee. twee heren, die <laughs> hebben heel gesprek over dit onderwerp. Ik ga jou helpen. Ja, Nee, nee, nee, wat mij intrigeert, ik ben niet zo deskundig op dit onderwerp... maar de heer Spekman zei, ja, nee, die procedures en de overheid... En het, eh, maar volgens mij was de vorige staatssecretaris op dit dossier... was van de, P van de A. dus ja, ja, dan zou ik toch... waarom even, kijk, dat lijkt nou ja? flauw, maar... Waarom lukt dat dan niet? Nee, ik vind het helemaal niet flauw. Nee, nee maar ik bedoel... Nee, maar de ander, nee, dit is gewoon, dus waarom lukt het niet om die procedures uh, binnen termijnen op orde... Uh, en dan heb ik het niet even over een derde... En, uh, mm. hè, want dan zou ik waarschijnlijk ook doorgaan. Dus waarom lukt het dan niet? En waarom zit er nou weer zo'n reservoir aan te komen van... wat ik dus ook uit dat inter interview begreep... Mensen die nou al zo lang hier zijn, dat het inderdaad om humanitaire redenen... kun je eigenlijk niet meer zeggen, ga ergens naar terug waar je ook vandaan komt. Volgens mij de hoofdreden is dat er in de politiek te weinig wil is... om te zoeken naar echte oplossingen die werken in Nederland. Uh, dus links zit soms veel te veel vast aan... Uh, ze zijn allemaal lief en vriendelijk en laten we ze alleen maar aardig benaderen... en doen alsof ze allemaal deugen en per definitie niet frauderen... En rechts zit heel snel uh, van ze deugen allemaal niet. Ze frauderen allemaal, ze willen alleen maar profiteren. En de oplossing ligt in het midden. Dat is ook misschien flauw. Nee, nee uh, maar het spreekt dat spreekt me denk heel ik erg echt. aan. Want ik, zie, ik zie oplossingen, ook in andere landen soms... die zeg maar, uit die gevangenis tussen links en rechts zijn gekomen. Zoals ik heb bijvoorbeeld, de vorige, nou, de voor, Bijvoorbeeld over de terugkeer van asielzoekers... Uh, dus ook tegen mijn eigen staatssecretaris heb ik altijd geprotesteerd... en heb ik geprobeerd met alternatieven te komen. Een van de alternatieven waar ik ben meegekomen... is een andere manier om mensen terug te uh, begeleiden naar het land van de herkomst. Uh, Eén voorbeeld, gewoon ter duiding, dat is mm. kort. Meisje uit Angola, wat ik persoonlijk ken, die wilde niet terug... zette de voeten in het zand, want haar vriendin was teruggegaan... die kwam daar in de prostitutie terecht in Angola. Dan moet je dus je verdiepen... A, wat gebeurt er in het hoofd van het kind wat hier nog is... en B, daar wat aan proberen te doen in het herkomstland. Dat is gelukt met uh, niet governementele organisaties om dat te doen. Die meid is terug, die werkt daar nu, die is te gelukkig... en die heeft ook weer contact met de vriend die ze uit de prostitutie uh, heeft gehaald, vriendin. Dat is een andere manier van werken. België is daar verder mee, met deze methode. Dus veel en meer, meer maatwerk, dat soort... kan ik het dan zo zeggen? Ja, omstrijden? en ik zoek naar dat soort oplossingen. Datzelfde en, en wat blijkt dan ook, is dat mensen niet meer gaan doorprocederen... op het moment dat ze ergens perspectief willen zien. Dus één, uh, hier werken we heel erg met vaste procedures... waardoor mensen de straat op worden gejaagd. Uh, de verdwijnen ze in de illegaliteit... Probeer dan iemand nog maar te bewegen tot terugkeer. Hè? Want vaak overleven ze dan wel op de een of andere manier hier, hoe vreselijk ik dat ook vindt. Uh, twee, het, het land van terugkeer hebben ze dus beelden in hun hoofd. Zoals dat meisje gola van die vriendin die was teruggegaan. Uh, uh, en ze hebben het idee dat ze hier nog een eerlijke kans hebben gehad. Mag ik dus daar, mag je... mag ik daar ja, even op reageren? Uh, u zegt twee aardige dingen. Uh, uh, u heeft het over perspectief. Maar met alle respect. Wij zijn er toch niet voor hier in Nederland. Om allerlei mensen die hier komen. En om hun geluk te proeven. Ja. Ik heb het dus niet over de echte mm -hmm. asielzoeker. Om de mensen die dus buiten de procedure vallen. Om die mensen vervolgens perspectief te gaan bieden. In hun land van herkomst. Daar zijn de regeringen van die landen voor. Daar zijn ja. wij niet voor. En het tweede is. Uh, dat mij uh, wel opviel. Dat uh, de heer Leers in het interview aangaf. Dat de belangrijkste oorzaak. En nogmaals. Ik, mm -hmm. ik ga je even zeggen wat hij. Als reden aangaf. De belangrijkste oorzaak waarom die procedure zo verschrikkelijk lang duren is omdat uh, de IND ontzettend veel tijd kwijt is om te achterhalen of het vluchtverhaal van iemand klopt en of iemand wel uh, komt uit het land waarvan hij zegt dat hij komt, of waarvan hij juist weer zegt dat hij niet komt. En dat vreet tijd, en dat kan je de vluchteling zelf aanrekenen. Nee, dus als het gaat om dat perspectief. Kijk, er komt een hele grote groep hier naartoe. En bij die groep zitten echte asielzoekers. En dat verhaal, we zijn er voor echte asielzoekers, dat moet je dan invullen. Ja. En jij zegt dat ook. Ja, de echte asielzoekers mogen hier blijven. Dat zegt Gert Leers ook. Maar dan moet je dus iets doen. Dan moet je bepalen, wie is dat? En hoe zorg je ervoor dat die andere mensen die het niet zijn terugkeren? Ons de terugkeerbeleid de, faalt. De IND zegt dat ze de echte asielzoekers er zo uitpikken, Want die verbranden hun niet hun paspoort of spoelen door, door de play ja, maar of dat, weet ik veel allemaal. Want die hebben namelijk een echt verhaal. Ja, maar dat zegt de IND met alle eerbied. Dat is de instantie en dat zei ik ook de vorige periode tegen mijn eigen staatssecretaris... 30% van de zaken in de vervolgprocedure verliest. Dan geeft de rechter, en dat is volgens mij toch wel belangrijk... de asielzoeker gelijk, dat hij wel een terechtvluchtverhaal heeft... en dat diegene hier mag blijven. He, dus daar verschillen echte opvattingen over. Zo simpel is het niet. De IND heeft niet altijd gelijk in die grootspraak. Nee, maar het moet in ieder geval veranderen, zegt Leers. Ik, ik, en want... het kan ook veranderen. He. Dus mijn diepe overtuiging is dat we uit die impasse kunnen komen. Maar dan moeten we de bereidheid hebben om allebei te stappen. Ja, ook je volgens... Ja, dat was, dat was namelijk mijn vraag. Zou de PvdA bereid zijn dat te doen in de huidige politieke constellatie... met dit minderheidskabinet dat gedoogd wordt voor de PVV? Ja, ik heb het altijd omdat ik het belang voorop zet voor die mensen voor wie ik het doe. En dat zijn en voor de asielzoekers die hier terecht mogen blijven... maar ook voor de mensen die ik niet wil dat ze de vernieling gaan in de illegaliteit. Omdat het slecht is voor die mensen, voor de veiligheid van de steden en de wijken... en uiteindelijk voor onze geschatkist als, als geheel. Dus ik ben ertoe bereid. Ik doe ook iedere keer dat soort voorstellen. Heb ik ook in de vorige coalitie uh, gedaan, ook soms buiten het CDA om omdat ik gewoon zoek naar verandering. Ja, u bent bereid dat eventueel nu ook te doen Altijd. met de PVV in het ge, uh, als gedoogpartner. Ik wil nog heel even, want dat speelde een beetje. U, u had iets gezegd over Gert Leers rondom ja. een asielkwestie. Uh, ik ja. zou hem wel op zijn neus willen slaan. Ja. Nou, daar had Gert Leers ook nog even een reactie op. Het roept wel iets op naar mensen toe van nou ja, pak hem maar aan. Desnoods fysiek. Dat Voelt is Heel onveilig dom. door zo'n uh, Ik vind het onverstandig van hem. Omdat ik als uh, persoon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 Gert Leers was dat bij de collega's ja. van de EO. U zat een beetje lachend naar hem te luisteren. Maar zo leuk was het niet wat hij zei volgens mij. Op zieke het Nou ja, ik vond het heel herkenbaar bij Gert Leers. Kijk, ik zou nooit iemand slaan op zijn neus. Uh, hij heeft wel gezegd. Ik kan nog geen vlieg doodslaan. Ik heb dat gezegd. Ja, nou. Want ik las dat Volkskrant artikel. Daar was het op gebaseerd. En toen kwam hij ineens uit dat hij het meisje Sahar wilde uitzetten. Ik had echt mijn best gedaan, mijn stinkende best gedaan om de oppositie op het moment dat Sahar in de publiciteit kwam, geen vragen te stellen in de Kamer. Omdat ik wist als dat publicitair wordt gemaakt hier in de Tweede Kamer, dan heeft die meid geen kans meer. Had ik mijn best voor gedaan. En de dag daarna komt leers in de krant en die zegt over zijn nachtjes slapen en zijn geweten en zijn ingewikkelde dromen die hij erover heeft gehad en zijn moeilijke afweging dat die meid moet vertrekken. Toen was het ineens een publicitair feit. Hier politiek gezien. En toen wilde u op de en toen was ik zo kwaad. Want ik had zo mijn best gedaan aan de oppositie om hun verantwoordelijkheid te nemen en deze meid niet te laten misbruiken. En toen kwam hij er zelf mee. Ja. En ik wist dat maar in u het. Heeft regeren... niet het morele gelijk aan uw kant. Nee, en dan wil ik ermee ophouden. we hebben geen tijd meer voor. Ja, de campagnes. Maar, maar dus, dus ik heb dat niet gedaan omdat ik hem echt op zijn neus wil slaan, dat zou ik nooit doen. Maar ik was heel boos dat deze meid op dit moment wordt misbruikt. Een beetje deze... de René Lucas van de PvdA misschien. Uh. Ah, dat is toch helemaal niet waar, weet je. Ik kan echt geen mug van. Ik zou ja, dat zeg... nooit doen. Ik was alleen oprecht kwaad. En dat ja, mag maar zeg het dan ook gewoon niet. Ja, maar Op zijn neus slaan. Ja, maar, ja, maar... Ja, ik kan ook honderd keer vloeken. Dan ja, zei... maar... krijg ik daar weer commentaar op. Ik was gewoon echt, ik las die krant, ik deed hem s'ochtends ja, ja. open... en ik was gewoon heel boos. Want ik zag die meid de vernieling ingaan... terwijl ik dacht, dat is nergens voor nodig. De campagnes, daar gaan we het over hebben. Anders komen we daar niet meer aan toe. Uh, ja, het is allemaal in volle gang. We hebben het er net in de uitzending al over gehad. Uh, we hadden hier net uh, uh, kofferman van de Eerste Kamerlid, senator... Uh, en, uh, van de Partij voor de Dieren. En we hadden ook uh, Jack de Vries. Hij is voormalig campagneleider van het CDA en oud-staatssecretaris. En we keken een beetje naar die campagnes. En zij zeiden beide... Nou, de SP zien wij toch wel als echte winnaar, tot nog toe. Oh ja? Ja, dat vonden zij, Paul Jans van de Telegraaf. Nou, Waar is dat op gebaseerd dan? Nou, een duidelijke boodschap werd er gezegd okay. in, de, in de verschillende spotjes. Uh, ja, misschien wel een hele duidelijke uh, fractievoorzitter... die gewoon met de meeste debatten meedoet. Dat is misschien ook helder. Ja, Ik... dat, dat wel, maar uh, er zijn er meer van. Ik vind Job Cohen uh, uh, deze, deze debatten ook helemaal niet zo slecht doen... Uh, in tegenstelling tot zijn gehakkel uh, van vorig jaar. Maar hij heeft volgens mij, uh, maar dat weet meneer Spekman misschien... Uh, wat, me wat mediatraining gehad, wat one-liners uh, die hij zo lekker uitvloept... Dus die, die is redelijk op de been gebleven. Maar ik vind, ik vind de SP nou niet uh, bepaald eruit springen hoor. Het is allemaal een beetje een uh, zielige vertoning Er springt eigenlijk. niemand uit eigenlijk. Nee, ik vind, ja, je kan wel zeggen dat, uh, dat uh, de heren Brinkman en uh, Hermans van uh, CDA en VVD... Ja, daar merk je echt wel van dat die niet meer in de Tweede Kamer actief zijn. Want die komen toch uh, hier en daar wat tekort in de snelheid van het debat. Maar dat, ja, daardoor zit het debat ook helemaal niet in evenwicht. Uh, Rutte en Verhagen laten zich niet zien. Wilders vooralsnog niet. Dat gaat waarschijnlijk nog veranderen. Maar tot nu toe, ik denk niet dat veel mensen warm voor lopen. Maar hoezo gaat dat nog veranderen, Wilders? Ik bedoel, hij, hij laat zich toch wel zien op campagnes nu? Nou, omdat het verhaal gaat dat hij wel aan het slotdebat gaat meedoen. Uh, Oké, okay, Op, uh, op 1 maart. En dan, uh, nou, dan kan hij nog één keer uh, ja. uh, losgaan. Of ging het ook alweer? Vol op het orgel. Uh, ja. Een ja. <laughs> zielige vertoning, Aukje van Roesel, vind je dat ook? Dat zegt eigenlijk Paul Jansen. Ik vind het ja. een beetje een zielige vertoning. Nou, ik, ik heb straks even zitten luisteren naar uh, wat die twee heren zeiden. Dat, dat waren duidelijk de twee deskundigen die ook keken naar uh, uh, manieren van uh, campagnebedrijven... die waar uh, Paul het nou net niet over heeft... Die hadden het veel meer over filmpjes op de website en, en doorsturen. En, maar als ik ook, ook belangrijk nu? Ook hartstikke belangrijk, maar even, even om het verschil aan te geven. Het is maar net waar je naar kijkt. Maar als je inderdaad, net als Paul Jansen, naar uh, de debatten kijkt... Gewoon de, de ouderwetse media. De, de ouderwetse media, zal ik maar zeggen. Uh, nee, dan word ik daar ook niet vrolijk van. Inderdaad, de onevenwichtigheid tussen twee Eerste Kamer uh, lijsttrekkers... en de rest de fractievoorzitters. De uit het hoofd geleerde one-liners uh, discussiëren aan de hand van... Uh, Stellingen. En je ziet iedereen uh, ongeacht de stelling toch op de eigen, uh, de eigen koers gaan varen. En dat zijn en die de, mediatrainingen. Dat natuurlijk. zijn al die mediatrainingen. Dan zit ik gewoon te popelen dat als een keer iemand bij wijze van spreken uh, op tafel slaat en zegt: Weet je wat, ik ga het helemaal anders doen. Ik doe mijn eigen dingen en ga het eens echt doen. En, ja, het het aardige is ja. ook dat. dat sorry, mag, uh, ik, mag ik. Nou. Oh, sorry, maak je. <laughs> nee hoor, je mag er mij rustig in de reden nou, van Het, het, het aardige is dat deze verkiezingen volgens mij anders zijn dan anders. Omdat het natuurlijk, het staat veel op het spel uh, met de Eerste Kamer... Uh, maar vorig jaar, uh, met, met de vervroegde verkiezingen van juni... ging het ook met name om uh, het overtuigen van uh, de kiezer van de concurrent... om het maar zo te zeggen. Maar deze verkiezingen waar de opkomst zo dramatisch laag is... Uh, bij de afgelopen editie, onder de 50 procent... je zou het bijna ja. willen opheffen. Ja. Hier gaat het er eerder om dat je niet zozeer de kiezer van de concurrent overtuigt... maar dat je je eigen achterban overtuigt om toch maar de gang naar de stembus te maken. Want wie daar het beste in slaagt, ja. die wint deze verkiezingen. Ja, Dat deed Rutte afgelopen vrijdag, meen ik bij het gesprek uh, van de minister-president... Uh, heeft u dat ook geprobeerd uh, ja. uh, te vertellen? Hè? Van, ja. uh, kom nou alsjeblieft. Ja, en daar moeten ze gewoon meer op inzetten. Maar dan hoef je helemaal geen debatten aan te gaan. Je moet gewoon naar je eigen constitu constituency... om het maar eens even in slecht Engels te zeggen. Ja. <laughs> en, en proberen je eigen mensen zover te krijgen... dat ze op 2 maart wel naar de stembus gaan. Want ja. staat wel het een ander op het spel. Ja, dat zei Rut, doen, ja. Rutte vrijdag heel even wat hij zei. Hij zei namelijk, uh, Rutte dus bij die persconferentie... hij, hij vreesde Belgische toestanden... als het kabinet straks tegen de muur oploopt van de Eerste Kamer. Zo. En nu kijk je naar mij. Ja, Partij van de Arbeid, Kamerlid Hans Pekman. Nou, ja. nou ja, is dat, dat is eigenlijk wat Hans... Ik ben zegt? niet zo bang voor Belgen. Kijk, ik, ik, ik ben, en dat moet je me maar vergeven... maar sinds ik in de politiek ben gegaan... Maar ook daarvoor altijd bezig om gewoon... te strijden voor de idealen waar ik in geloof. En dat betekent een eerlijk Nederland. Uh, mensen kans geven die dat niet automatisch geven. Zorgen dat er in mijn stad Utrecht... niet alleen nog maar of hele rijke mensen... of al hele arme mensen kunnen uh, Hans, wonen. dat zit, dat zit in een systeem nee, het systeem verweven. Nee, maar dat is gewoon altijd Kom wat op, ik heb zeg. gedaan... En altijd wat ik blijf doen, daar gaan deze verkiezingen over. En daar hoop ik uh, dat uiteindelijk een meerderheid in de Eerste Kamer slechte plannen van dit kabinet kan tegenhouden. Ik bedoel, ik weet, ik heb jouw column gelezen van vandaag, Paul, over het passend onderwijs. Mm -hmm. uh, dat jij blij bent uh, dat de Van Bijsteveld uh, niet heeft toegegeven uh, ja. aan de Kamer, aan de hele oppositie, inclusief de SGP die deze plannen heel vreselijk vindt. Mm -hmm. Maar ik vind het heel erg. Uh, mijn kinderen zitten op een zwakke school in, mm -hmm. uh, in Zuilen. Er zijn vier zwakke scholen. Mijn kinderen redden het wel. Uh, daar gaat het allemaal prima mee. Die hebben ook een moeder die uh, juf is. Die kan ze allemaal bijspijken. Dat gaat allemaal prima. Maar die kinderen die op die Lutgerschool zitten... en afhankelijk zijn, ook nog eens van een rugzakje... die hebben het ontzettend zwaar. En met die ja. kinderen hebben ook al die andere kinderen het zwaarder... als die extra ondersteuning wegvalt. Dus ik vind het echt vreselijk wat het kabinet het doet. Het is met een ongelooflijke botte En er is echt een keuze. Maar Waar het mij om gaat is dat jullie verstrikt zijn geraakt. Zowel de oppositie als de kabinetspartijen en het kabinet zelf. In, in een spel waar de zwakke scholen de dupe zijn. En daar stoor ik me mateloos aan. Maar hoe doe je dat dan? Nou, een voorbeeld. Als jullie de plannen echt zo slecht vinden van Van Bijsterveld, waarom hebben jullie dan geen motie van wantrouwen uh, ingediend? Waarom proberen jullie dan de premier met de haren bij te slepen? Omdat jullie die, die, die wond van het passend onderwijs en de bezuiniging zo lang mogelijk willen laten dooretteren nee. tot 2 maart. Hallo, dat vind ik slecht. Jou, je van ja, nee, we kunnen kunt wel over het passend onderwijs hebben. Ik weet wel dat uh, Hans Spekman daar zeer uh, uh, mee begaan is. Maar ik wil even terug naar de opmerking van, uh, van de premier... dat we dan Belgische toestanden krijgen. Ik vind het een vorm van uh, angst, uh, angst aanjagen... waar het totaal nergens op slaat. En ik vind dat je dat ook niet moet doen. En ik vind dat dan wel weer kenmerkend voor dit kabinet. Elke keer overal een soort bangmakerij. We krijgen hier geen Belgische toestanden. A is meneer Rutte daar zelf bij. B hebben wij niet uh, Vlaanderen, Brussel. Uh, dat is niet te vergelijken ook, nee, natuurlijk. Nee, dat is totaal niet te vergelijken. Die B, doen nee, die doen het niet. Nee, en Friesen <laughs> doen het niet. En Limburg zelfs ook niet. Om een hele flauwe grap te maken. B hebben wij een kabinet. Wat je er ook van vindt. Uh, hè? Ik bedoel, dat zit er. Nou, dat is misschien dus, wel heel slim bedacht door een of andere campagne-strateeg. Want zo gaat dat dan. Ja, nou ja, maar wij zitten hier nu omdat. Dat, uh, althans, ik vind dat je daar gewoon niet in mee moet gaan. Ik vind het echt flauwekul. Ik, en ik vind, het, ik vind het net als iemand op zijn neus slaan. Dat moet je niet zeggen. En je moet ook niet zeggen: we krijgen Belgisch toestand als het niet klopt. Nee. klopt gewoon niet. Even, even nog over de campagne van de Partij van de Arbeid. Er gaat een. een, een viral heet dat geloof ik, uh, rond op internet. Ja, ik, ja. ik ben ook iets te oudzaak voor geloof ik, maar nee. dat zijn filmpjes die zich dan op die manier verspreiden. Daar zie je dat de Partij van de Arbeid met een heel dreigend muziekje zegt, er zijn in 2010 drie dingen misgegaan. Dat is ja. Sven Kramer die uh, ergens uh, de verkeerde kant op reed. Uh, nou weet ik het weer niet. Moet ik weer? WK oh, ja, Voetbal hebben we voetbal de finale verloren. Godveen, nee, ik ben, nou ja, best wel, maar dat weet ik niet meer. Ja. WK Voetbal uh, wat we verloren hebben. En we kregen een rechtskabinet. En daarvan zeiden de heren net aan tafel, nou ja, dat is een natuurlijk een vreselijk stomme boodschap. Want de Partij van de Arbeid was er zelf ook bij... waar het misging de afgelopen jaren. De afgelopen jaren? Wij, wij zitten niet in het kabinet... omdat deze drie partijen heel graag wilden met elkaar. Dat is mijn diepe overtuiging. Dat dacht ik al op de avond van de verkiezingsuitslag. Heb ik toen tegen iedereen gezegd. En zo is het ook uitgekomen. En ik vind het kabinet... Uh, dat echt hele slechte maatregelen doet. Dat is niet omdat ik in de oppositie zit... want ik was naar mijn eigen collega bewindspersonen... toen het er tegenover stond ook kritisch... maar ik vind het echt rampzalig. Nee, maar het is een beetje een slechte boodschap... als je nou even naar nee, de campagne want, kijkt. Want, want wij willen dat iedereen... Hè, dat is ook wat Paul zei, uh, onze mensen... Uh, naar de stembus gaan. Dus wat doen wij dag in dag uit, ik zelf ook... dat is in die wijken de straat op gaan zeg maar, waar onze kiezers zitten. En zorgen dat die mensen uh, die ons de vorige keer gesteund hebben... nu ons weer gaan steunen door op ons te gaan stemmen... en door ervoor te zorgen dat we een andere Eerste Kamer krijgen. En hoe krijgen. doe je dat dan? Ik bedoel, wat zeg je dan tegen die mensen... Ja, je gaat gewoon het gesprek met al die mensen aan. Door ze op het belang van deze verkiezingen te, te wijzen. Heel veel mensen weten het al. Sommige mensen weten het niet. Omdat ze denken, ja, mij raakt het nog niet. Die weten niet dat bijvoorbeeld de alleenstaande ouders volgend jaar. Met 100 à 200 euro per maand uh, gekort worden. Dus heel veel maatregelen hangen nog boven de markt. Dat hebben mensen niet bekend. Dat vertellen we uh, op een eerlijke manier. We vonden er geen dingen bij. En, en dan zeggen we, dat is het belang van de verkiezing. Ga alsjeblieft stemmen. En maak een andere Eerste Kamer. Ja, We zitten nu een week voor die verkiezingen. Ookje van Roes. Van de Groene Amsterdammer, heel even toch maar even vooruitblikken. Wordt die meerderheid behaald door het huidige kabinet in de Eerste Kamer? Heb je enig idee? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Maar het nee, CDA doet het natuurlijk heel slecht. In het de, de CDA peilingen. doet het slecht. PvdA doet het ook niet zo goed. De VVD doet het goed. Wij doen het heel goed. Nee, nou ja, wel de Partij je, van de Arbeid uh, ja. uh, 13, wordt er nu gezegd, was 14. Heb ik even We bij de laatste peilingen van gezien. Ja, maar het is altijd maar net wat je, wat je vergelijkt. Natuurlijk zijn jullie optimisten. Zou ik ook zijn als ik van de P van de A was. Maar nee. ik ben niet van de P van de A. Jullie staan er gewoon. Jullie nou, staan er gewoon. Uh, als ze ja, optimistisch zijn, dat is wel. Ja, dat is, ja, is waar. Dan zijn ze niet zuur. Als ze <laughs> leert ze in jouw. Uh, in jouw uh, uh, nee, maar de, en de PVV doet het heel erg goed. Ja. Althans, in de peilingen tot nu toe. En dan is dus de vraag krijgt inderdaad, Wilders zijn kiezers naar de stembus? Want dat zijn volgens sommigen vaak ook de mensen die daar het minst in geïnteresseerd zijn. Wil je ons ik nog durf even het dus besloten? niet te zeggen. Nou, ik denk dat het kabinet met de hakken over de sloot uh, uh, samen met de PVV die meerderheid in de Eerste Kamer wel gaat halen. Uh, zo niet, dan hebben we, denk ik, inderdaad een groot probleem. Alleen, dat is nog niet zo handig om nu uit te venten door het kabinet. Laat dat de oppositie maar roepen. Dat motiveert de rechtse kiezer om toch even 2 maart uh, de gang naar de stembus te maken. Ja, wat moet je dan zeggen, Hans Pekman van de Partij van de Arbeid? Nou ja, ik kan niet zeggen dat ze niet moeten gaan, want dat mag ik niet zeggen. Nee, nee. maar ga, uh, <lacht> komt die meerderheid, of niet? Nee, ik ga ervan uit dat we, dat we de meerderheid die nu in de Eerste Kamer is behouden. Ik bedoel, Daar strijd ik iedere dag voor op straat. Daar praat ik met heel veel mensen voor. En ik heb het idee dat er iets verandert in het land. Goed. Ik dank jullie wel voor het meepraten. Paul Jansen van de Telegraaf, Aukje van Roesel van de Groene Amsterdammer... en Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid Hans Spekman... gaat nu weer op campagne. was zo aardig om hier even te blijven voor Villa VPRO. En als u wilt reageren, ga dan naar onze website www.villavpro.nl. Zometeen op deze zender het Radio 1 Journaal met Lucella Carasson. Wat gaan jullie doen? Ja, goedemiddag. Natuurlijk veel over Libië zometeen. Uh, in de loop van de uitzending hopen we contact te hebben met de hare majesteit De Tromp. Het marinevragat dat koers heeft gezet naar Libië om mensen te evacueren. Als dat niet lukt met het vliegtuig. Maar goed, de havens zijn gesloten, dus wie bel je dan om binnen te komen? Dat soort vragen zijn aan de orde. En ook het laatste nieuws uit Nieuw-Zeeland. Toevallig is er een aardbevingsdeskundige uit het getroffen Christchurch... hier te gast in Utrecht, waar we met hem spreken. Dat allemaal na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. Vanaf de vliegbasis Eindhoven is een transportvliegtuig vertrokken naar Libië om Nederlanders op te halen. Het vliegtuig stond sinds gisteravond klaar. Het wachten was op toestemming van Libië om te mogen landen in Tripoli. Er is nog geen garantie dat het toestel mag landen, maar die goedkeuring wordt wel verwacht. De brandweer in Amsterdam probeert sinds het begin van de middag een brand bij een chemisch opslagbedrijf onder controle te krijgen. De brand veroorzaakt een dikke zwarte rookwolk die in de richting van Kennemerland trekt. Het advies is om de deeltjes die op de grond terechtkomen niet aan te raken. Het CPB heeft de verwachte economische groei voor dit jaar naar boven bijgesteld. De groei zal dit jaar waarschijnlijk uitkomen op 1,75 procent. Eerder werd uitgegaan van anderhalf procent groei. De betere cijfers komen vooral door de sterkere groei van de internationale handel. En burgemeester Van Gijzel van Eindhoven heeft een noodverordening afgekondigd... voor de Europa League-wedstrijd van donderdag tussen PSV en Liel. Mensen mogen in de wijde omgeving van het stadion bijvoorbeeld geen glaswerk bij zich hebben. De burgemeester wil zo ongeregeldheden voorkomen. En tot zover het nieuws van dit moment. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 22 files. Bijna 100 kilometer. Paaropvallende files onder meer de A4 naar Den Haag. Nog 7 kilometer bij Zoete Komt er een ongeluk. Inmiddels zijn de rijstroken weer vrij. Omrijden zorgen over extra drukte op de A44 richting Wassenaar. Voor Wassenaar nog 6 kilometer. A12 Den Haag naar Utrecht, daar is een ongeluk gebeurd bij Zoetermeer. Daar staat inmiddels 5 kilometer file. Op A13 Rotterdam ook een ongeluk bij Delft-Zuid. Daar staat 4 kilometer. En daar is de linkerreis ook afgesloten. Op A20 in de richting Gouda Bij Mordrecht nog 6 kilometer na een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle ook weer vrijgegeven. Met de A58 eindhoven naar Tilburg. Tussen Oorschot en Morgest nog 8 kilometer na een ongeluk. Ondanks dat daar ook alle reisdokken weer vrij zijn... kunt u toch nog het beste omrijden via Den Bosch over de A2 en de A5 N65. Geen ritueel slachten, maar mededogen. Kies partij voor de dieren. Toegang tot een wereldwijd netwerk van fiscaal juristen of...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 Het NOS Radio 1 journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Goedemiddag. Het wachten is op een toespraak van Gaddafi. Die is aangekondigd en de Libische leider zou, zou bereid zijn... om een deel van zijn macht te decentraliseren. Wat betekent dat voor iemand die al meer dan veertig jaar... zijn land in een ijzeren greep houdt? Over de hele wereld keren Libische ambassadeurs ondertussen hun leider de rug toe. De internationale gemeenschap waarschuwt Tripoli. Maar Nederlanders wachten op evacuatie. Volop ontwikkelingen dus aan het Libisch front. Er gebeurt meer in de wereld... Cricket bijvoorbeeld. Nederland speelt op dit moment in India de eerste wedstrijd van het WK tegen Engeland. En het begon heel goed. Hangt een daverende verrassing in de lucht. En zegt u misschien heel weinig dat cricket? Vandaar onze oproep vandaag. Wat begrijpt u als leek wel of niet van cricket? Is er nog iets dat u graag wil weten? Reageer via ons Twitter-account at NOS Radio 1. Of onder het weblog op de site nos.nl. Het Radio 1 Journaal is er tot half zeven vanavond. Tienduizenden buitenlanders zijn inmiddels Libië ontvlucht. Volgens de laatste berichten uit het land heerst er nu een uiterst gespannen rust. Die aankondiging van de toespraak van Gaddafi, we weten inmiddels uit ervaring dat kan laat worden. Correspondent Nicole Fever, nu wordt verwacht dat hij hervormingen gaat aankondigen. Komt dat uit een betrouwbare bron volgens jou? Nou ja, het ministerie heeft dat gezegd... En wat de man ook gaat zeggen, het schijnt dat hij gaat zeggen dat er wat macht wordt overgedragen aan lokale bestuurseenheden. Het zal de mensen op straat natuurlijk niet op andere gedachten brengen. Er is de afgelopen dagen zoveel bloed gevloeid. Militaire vliegtuigen zijn ingezet. De verhalen die je hoort van mensen die het lukt het land te ontvluchten zijn dusdanig gruwelijk. Dat het weinig uitmaakt waar Gaddafi nu mee gaat komen. Ja, En het overdragen van wat macht aan lokale bestuurseenheden, daar zit natuurlijk echt... Niemand op te wachten. Want als je die vergelijking dan toch doortrekt met Egypte... waar dat ook werd gedaan door Mubarak in zeg maar, de laatste uren van zijn, uh, van zijn bewind daar... Um, kan zo'n toespraak in dat op zich weinig, weinig veranderen in Libië zelf... waar de sfeer nu inderdaad ook in de slotfase terecht is gekomen? Ik kan me voorstellen dat het zelf een stimulans is voor mensen om extra de straat op te gaan. Je zag dat het bij Intimente, bij Ali niet, uh, niet werkte om zijn regering naar, uh, naar huis te sturen. Bij Mubarak had het ook geen enkel effect. En dat zal hier ook zo zijn. Ze willen gewoon dat de leider zelf vertrekt en dat hij stopt. En dat is het meest urgente op dit moment natuurlijk. Dat is waar de hele wereld zich zorgen om maakt. Het enorme bloedvergieten dat nu plaatsvindt. De huurlingen die worden ingevlogen. Uh, de slachtoffers die op dit moment vallen. Ja, dat is waar mensen zich zorgen over maken. En dan deze actie van, uh, van Gaddafi, die zal niks teweeg brengen. Ik hoorde net ook dat bijvoorbeeld de baas van Afrika, de uh, uh, luchtvaartmaatschappij in Libië, deze ontslag ingediend. Waarom zegt hij, ik wil niet langer verantwoordelijk zijn voor het brengen van de huurlingen die schieten op het Libische volk. En dat is hoe het land er uh, nu voor staat. En als er wordt gezegd, uh, vandaag heerst er een uiterst gespannen rust, wil dat zeggen dat er minder mensen de straat op zijn gegaan? Misschien wel uit angst? ...voor die aanvallen die we gisteren hebben gezien? Eigenlijk kunnen we daar van hieruit uh, geen zinig woord over zeggen. De communicatiemiddelen met het land zijn uiterst moeizaam. Telefoonlijnen zijn... Uh... Zijn doorgesneden. Dus we weten het donderdag niet. Wat we wel de afgelopen dagen hebben gemerkt is dat het eigenlijk gedurende de dag vrij rustig was en dat mensen later de straat op gaan. Dat was gisteren ook zo. En de verhalen die we hoorden was dat uh, ja, mensen die de straat op gingen dat dat uh, grote gevaren opleverde omdat er gewoon op alles wat op straat uh, gebeurde werd geschoten. Er komen natuurlijk wel afkeurende verklaringen uit de hele wereld. En zal Kaddafi zich daar iets aan gelegen, laten? Nou, tot nu toe, uh, je kunt je eigenlijk afvragen... wie heeft het uh, geweld niet veroordeeld? Uh, de VN, uh, ambassadeurs die opstappen... de Europese Unie, de Arabische Liga komt bij elkaar... zijn Arabische collega's keuren af wat er, wat er gebeurt. Uh, mensen stappen op. Ik hoorde net nog dat in Malta... er was een demonstratie voor de Libische ambassade in Malta... en het ambassadepersoneel die liep naar buiten... en uh, voegde zich bij de demonstranten. Dat is wat je gewoon wereldwijd ziet gebeuren. En uh, ja, tot nu toe heeft het er toch niet toe geleid... dat. Uh, de man inbiedt, uh, blijkbaar heeft hij bedacht van als ik ga dan neem ik veel mensen mee. En tot nu toe uh, heeft hij het niet op andere gedachten weten te brengen. Nicole Vever, dank. Tot zover. En denk niet alleen aan Nederlanders daar in Libië. maar red het Libische volk. Zo klinkt het op het plein in Den Haag. Zo'n 150 tot 200 Libiërs hebben gedemonstreerd. om hun zorgen kenbaar te maken. Die is net afgelopen, die demonstratie. Verslaggever Theo Verbrugge is daarbij. Theo, um, ja, 150 tot 200 Libiërs. Zien de organisatoren dat als een uh, succes? Ja, absoluut. Want uh, hier wordt gezegd. er zijn misschien maar 20, echt 30 uh, Libische gezinnen in Nederland. Dus dat een hoge opkomst en ik kan je ook uh, vertellen, het was er niet minder fel om. Het was heel heftig. Vooral veel uh, jonge mannen die schreeuwden leuzen dat de, de leider van Libië, Gaddafi, moet verdwijnen. Uh, er werden vreselijke foto's hier meegedragen. Met uh, half verscheurde mensen. Uh, ja, vreselijke bloederige foto's van de afgelopen dagen. die hier uh, via het internet wel terecht zijn gekomen. En afgedrukt op, uh, op grote borden. Ik praat hier nog even na met een paar vrouwen en een man. Uh, u bent Libische van, van oorsprong. Uw ouders komen daar vandaan. U bent getrouwd met een Libische man en die staat naast u. Hoe vond u de demonstratie? Ja, ik vond het wel op zich wel een goede opkomst voor het aantal Libiërs dat hier woont in Nederland. Um, ja, het, is, is duidelijk, het is wel heel duidelijk zeg maar, dat ze een stem hebben, naar voren hebben gebracht. Uh, dat ze tegen Gaddafi zijn, dat ze um, willen dat Gaddafi zo snel mogelijk weggaat. En dat het, uh, de genocide in Libië uh, snel moet stoppen, want dit kan niet. Ja, maar ik, ik hoorde ook leuzen van uh, Nederland moet ook wat doen. De NAVO moet misschien wat doen, dat hoor ik ook hier. Ja, klopt. Uh, de wereld uh, uh, kijkt vanuit de zijde heen, uh, heel stil toe terwijl uh, uh, Gaddafi zijn eigen volk aan het uitroeien is. Dat zijn ook de woorden die uh, uh, zijn zoon uh, Sevil Islam afgelopen zondag heeft gezegd. Zoals hij dat noemt, uh, wij zullen de uh, broedplaatsen van onrust uitroeien. Ja. En dat zijn ze ook letterlijk aan het doen op dit En dat moment. moet Nederland niet zomaar voorbij laten gaan, nee. begrijp ik? Nee, absoluut niet. We, uh, als we stilzagen blijven toekijken... Kijk, uh, Libië heeft maar heel weinig mensen. Het is een groot land, maar er zijn maar 5 miljoen mensen. En hoe langer we toekijken, uh, hoe langer Gaddafi door kan gaan met... Uh, gevechtsvliegtuigen op mensen afsturen ja. en mensen vermoorden. Ja, dat betekent dat het binnen een paar korte tijd uh, gewoon uh, heel Libië uh, uitgeroeid hoe, is. hoe gaat het met u? Heeft u een beetje contact ook nog met kennissen, familie daar? Ja, we, hebben, we bellen ze wel regelmatig. Alleen gisteren en vandaag was het wel moeilijk, omdat de telefoons uh, plat waren gelegd. Dus uh, alles is plat. En het is dus, uh, heel moeilijk om uh, via media dus uh, contact op te nemen met Libië. Dat is ja. dus, uh, U ja. ook? Ja, klopt. Ik heb schoonfamilie in Libië zitten. Uh, wij hebben uh, gisteren voor het laatste uh, uh, heel even, het was maar uh, misschien uh, iets minder dan een minuut even contact gehad met familie. En het uh, enige, enige wat ze zeggen is, uh, ja het gaat goed. Want ze zijn bang uh, voor hun eigen leven, omdat telefoons worden afgetapt. Dus ze geven ook geen informatie. Oh, ze ja, willen weinig de vertellen. Ze willen weinig ja. vertellen. De demonstratie gaat ja. door morgen zijn. Ook weer een demonstratie hier in Nederland aangekondigd, begreep ik hè? Uh, aanstaande donderdag. Uh, nou, ik weet donderdag? Ja, donderdag. Ja. Donderdag van 1 tot 3 hier. Uh, de, zelfde plaats, zelfde tijd. Plaats, dezelfde tijd. Okay. Ja. U vond het fijn om hier te zijn, Ik in ieder geval? Niet dezelfde zelf, tijd, van 1 tot 3. Van 1 tot 3. Ja. En morgen gaan ze met een Tweede Kamer met, uh, zitten, zitten ofzo? Oké, okay. Tweede Kamer. Ja. Morgen ja. daar worden contact ja. met. Ze ja. willen ook iets ja. van ja. Nederland. Ja. Nederland kan niet toezien wat er allemaal daar in Libië gebeurt. Ja. Ja. En Thea Verbrugge vanuit Den Haag. En inmiddels is er van alles in het werk gesteld om Nederlanders uit Libië weg te halen. Er is onder meer een militair vliegtuig onderweg. Vanmiddag om twee uur opgestegen uit Eindhoven. En hoopt daar dan ook te kunnen landen in Tripoli. En ook zet het fregat Harer Majesteits de Tromp koers naar Libië. Na zes uur spreken we de commandant van het fregat. KLM heeft besloten om de vluchten naar Tripoli morgen en overmorgen te schrappen. Partner Air France vliegt ook niet vanuit Parijs. Tot zover Libië. Na vijf uur meer. Dan Amsterdam. Daar staat al de hele middag een loods van een chemisch opslagbedrijf in brand. De enorme zwarte rookwolken zijn al van ver af te zien. Verslaggever Matthijs van de Wiel is in de buurt van die brand. Matthijs, brandt het ook nog behoorlijk? Ja, het brandt nog steeds. Ik ben net vlakbij de loods geweest, op een paar meter afstand van de brand zelf. Gezien hoe die loods, een groen gebouw, helemaal ingezakt was... en hoe de brandweer daar vanaf een hoogwerker vanuit verschillende hoeken water erop spuit. Maar ja, die rookontwikkeling is er nog steeds door. Die enorme zwarte rookkolom... Toen hoorde ik net van de brandweer en uh, de, voort, uh, de voorlichter daarvan die staat hier naast me, Jeroen Dan, dat de brand beheersbaar is. Als je het zo ziet, het is niet heel erg anders dan de alle, alle afgelopen uren. De, de rookontwikkeling is nog steeds enorm. Uh, ja, dat klopt. De rookontwikkeling is nog steeds enorm, maar als je kijkt naar de brand zelf, dan... Uh, uh, ik zag nog vlammen. Ja, klopt. En die, die blijft er ook nog wel even. Ja, wat is beheersbaar dan? Nou, dat, is in ieder geval niet, dat, dat hij zich niet meer uit gaat breiden. Ja. Wat er nu brandt, dat is een loods waarin rubber is opgeslagen. Rubber, ja, is dat vloeibaar? Is dat hard? Zijn dat pellets? Of is dat bulk? Wat is dat? Nee, ik weet niet hoe dat in, de, hoe dat in deze loods precies uh, uh, uh, eruit zag. Uh, maar goed, ja, het, is, het is in ieder geval een, uh, een stof die uh, in ieder geval deze rookontwikkeling uh, met zich mee brengt. En lastig te blussen is. Ja, het vergt wel een, uh, een andere benadering dan gewoon een, uh, een brand in een stapel hout bijvoorbeeld. Ja. U weet dan als hier een melding komt, uh, als u erop afrijdt wat er aan de hand is en hoe je dat moet aanpakken? Nou, we weten niet, niet meteen natuurlijk helemaal specifiek wat er aan de hand is... maar we weten wel wat voor bedrijf dit is... wat voor spullen hier op liggen, opgeslagen liggen... en hoe wij hier uh, kunnen optreden. Ja, chemisch bedrijf werd er gezegd, maar er is dus van alles. Daarnaast is er een loods met cacao, cacao Die zou ook in brand hebben gestaan, maar nu niet meer. Nee, klopt. Die heeft uh, een, een tijdje gebrand... maar die hadden we vrij snel, uh, hadden we daar het vuur geblust in ieder geval. Ja. En uh, vlakbij dus ook loodsen met uh, chemicaliën. Ja, en dan gaan natuurlijk meteen alle alarmbellen. Rinkelen. Is er gevaar geweest of is het gevaar helemaal geweken? Hoe ziet dat eruit? Uh, nou, dat gevaar is helemaal geweken. Er is, er is op geen enkel moment sprake geweest van overslag na die, uh, na die opslag. Heeft er niemand er last van? Want ja, die rook is enorm. Ik kan me voorstellen dat als het boven je huis heeft. Uh, nou, ja, de rook gaat die trekt vooral richting de zaalstreek. Dus daar uh, zullen mensen dan ongetwijfeld last van hebben. Uh, de, de, ofwel dat het heel erg stinkt, ofwel dat, ze, uh, ja, dat die ook gewoon echt over hun woning uh, trekt. En daar adviseren wij de mensen ook om uh, ramen en deuren gesloten te houden. Omdat het ook gewoon per definitie ongezond is. Ja, de rook is altijd ongezond. Hè? Dat heeft dan niks te maken met wat er brandt. In dit geval dus rubber. Um... Ja, ik zei net, alle alarmbellen gaan rinkelen. We hebben natuurlijk begin januari Moerdijk gehad. Is het, nu, is het nu zo dat u anders daarop reageert? Dat de brandweer, gezien wat er daar gebeurd is... gezien ook alle zorgen daarna, de gezondheidsklachten... dat er een ander scenario is? Uh, nou, ik vind het lastig om de vergelijking met Moedijk te trekken. Natuurlijk hebben we uh, uh, dat incident allemaal op de, gevo de voet gevolgd. Uh, maar goed, dit incident hebben we gewoon, dat zijn we nu nog volop aan het, uh, aan het bestrijden. En de vergelijking met Moedijk die, uh, die, die wil ik hier niet maken. Nee. In ieder geval, het gevaar is geweken. En het zijn dus niet die, die, die chemicaliën die in brand zijn gevlogen. Het uh, is wel een mooi gezicht eigenlijk, hoor. Los even van alle overlast. Die zwarte rookwolk die ontstaat vanuit die brand. Heel erg hevig omhoog berold en dan zich verspreidt door de lucht richting... Beverwijk, richting het uh, noordwesten en dan ja, wat diffuser wordt, en dan eindigt het in een lichtgrijze uh, wolk. Dat blijft nog wel eventjes. Dan even. bent u nog bezig? We zijn hier nog wel een aantal uren bezig. Tot zover Amsterdam met Havengebied. Matthijs van der Wiel. Nederland speelt op dit moment tegen Engeland het WK cricket. Maar hoe zijn hun kansen? Dat horen we zo. Ondanks de voorjaarsvakantie toch nog wel files. John Sohoka. Inderdaad, 21 stuks. Goed voor 85 kilometer. Er zijn veel ongelukken gebeurd. Onder meer op de A4 naar Den Haag. Er staat nu nog 6 kilometer bij Zoetewouda en Dijk. Iets verderop bij Leidsendam is vanmiddag een auto het water neergereden. Wel zijn inmiddels de reis ook weer vrij. Veel mensen zijn omgereden over de A44. Daardoor staat er 6 kilometer voor Wassenaar. Op de A12 Den Haag in de richting Utrecht bij Zoetermeer. 6 kilometer na een ongeluk. En op de A13 naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij de Afrikaanse. Berkenroodreis. Daar staat inmiddels 5 kilometer de linker start staat dicht. En op de A20 naar Gouda nog 7 kilometer bij Moerdijk door een ongeluk. Daar zijn inmiddels de rijstroken weer vrij. En op de A58 Eindhoven naar Tilburg. Daar staat nog eh, tussen Best en Moorgestel zeven kilometer na een ongeluk. En ook daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Het wereldkampioenschap cricket is begonnen voor de Nederlandse ploeg. Ze nemen het op tegen Grootmacht Engeland. Geert de Groot in het stadion in de Indiase stad Nakpoor. Geert, Nederland begon die wedstrijd vanmorgen heel erg goed. Uitstekend uh, zelfs. Uh, Nederland eindigde... Op 293 runs, althans 292 runs. Engeland moest er 293 maken om te winnen. Moet er nu nog 87 maken uit 72 ballen. 12 over dus. En dat betekent dat Nederland ja, toch, toch wel aan de verkeerde kant van de streep staat. Engeland heeft inmiddels pas twee weken. Twee wedstrijden verloren. Doordat we er nog 8 uh, overhouden om die resterende 86 runs te maken. Engeland staat op 207 voor 2. En Nederland, ik zei het al, maakte op 292. De hoogste score ooit van een Nederlandse klimateel tegen een testland, tegen een a internationaal land. Engeland is echt een topnatie. Jij weet dat als uh, geen ander. En Nederland heeft het dus uitstekend, uitstekend gedaan, tot lief aan het eind van zo'n dag moet zeggen. We hebben aardig gespeeld, we hebben goed gespeeld, we hebben bijzonder goed gespeeld. Maar dat we verloren. Dat wil natuurlijk niemand. Maar het kan H nog steeds. Ik H vrees een beetje, maar het kan nog steeds. Het kan nog steeds. En we kijken hier met een half oog stiekem mee, Gerard. Je was moeilijk te verstaan. We weten dat Engeland enorm aan het inlopen is op die 292 runs die Oranje vanmorgen had gescoord. Het kan nog wel, maar het is een theoretische aanpak. We komen straks even bij je terug en hopelijk met een betere verbinding. Gerard de Groot vanuit India. 12 minuten voor vijf. Tijd voor Gerrit Hiemstra. Goedemiddag, Gerrit. Ja, goedemiddag. Net spraken wij Matthijs van de Wiel over die grote brand in Amsterdam. Uh, jij twitterde een link naar een filmpje. Daarin uh, vanuit de lucht kan je goed zien uh, hoe die enorme rookwolk laag, lang laag bleef hangen. Het ja. ging niet echt omhoog. Heeft dat met het weer te maken? Ja, dat heeft zeker met het weer te maken. Kijk, normaal gesproken gaat zo'n wolk schuin omhoog. Als het, uh, ja, het stijgt dan eigenlijk vanzelf op. Omdat normaal gesproken de lucht ook vanzelf opstijgt, overdag in ieder geval. Maar er is nu sprake van een inversie in de atmosfeer. En die zit op ongeveer 600 meter hoogte. En een inversie, dat is eigenlijk een laag in de atmosfeer waar de temperatuur relatief hoog is. Normaal gesproken, hoe hoger je komt, hoe kouder het wordt... Maar als er sprake is van een inversie, dan heb je dus een laagje... waar de temperatuur ineens omhoog gaat. En de lucht die normaal gesproken opstijgt vanaf het aardappelvlak... die kan niet voorbij die inversie komen. Nou, dat, gaat ook, dat geldt ook voor die rookpluim. Ook die kan niet voorbij die inversie komen. Dus al die rook die blijft zitten onder een hoogte van zo'n 600 meter. Ja, wanneer is dat dan opgehouden? Wanneer kan het wel omhoog of kan dat helemaal nooit? Nou, dat gebeurt pas als die inversie... Ja, verdwijnt. En dat meestal gebeurt het als er een front passeert. Nou, dat, dat krijgen we morgen mee te maken. Dus na morgen is die zeker voorbij. Ja, wat verder opviel vandaag waren lange witte strepen. Niet van vliegtuigen, ja. waar je ons eerder uh, uitleg bij hebt gegeven. Maar van wolken. Wat betekent dat? Is dat ook weersverandering? Ja, dat, uh, dat, is, uh, dat, dat duidt ook op een weersverandering. Dat is eigenlijk hetzelfde front wat je eigenlijk al ziet. Die wolken die horen al bij het front wat nu nog ver ten westen van ons ligt. En um, ja, dat is een voorbode van een weersverandering. En dat noemen we ook wel windveren of cirrusbewolking. Vaak wordt het aangeduid met de term sluierbewolking. En dat betekent dus uh, regen en wat uh, warmere temperaturen. Hè? Ja, maar In morgen dit krijg geval. je eerst natte sneeuw en dan gaan, krijgen we regen. Goed. En dan wordt het zachter. Gerrit, dank je wel. De andere kant van de wereld, onder het puin in Nieuw-Zeeland... liggen naar schatting nog honderden mensen die op hulp wachten. De stad Christchurch op het Zuidereiland... werd vannacht getroffen door een zware aardbeving. Zeker 65 mensen hebben er niet overleefd. The rocks have down. It's terrifying. Rond 1 uur vannacht, 1 uur in de middag in Nieuw-Zeeland... begon de aarde te schudden in Christchurch en omgeving. De paniek die uitbrak was enorm. De schok was zo hevig dat veel gebouwen, die over het algemeen tegen een stootje kunnen in Nieuw-Zeeland... ze zijn er gewend aan aanschokken, instorten als een kaartenhuis. Tientallen mensen raakten bedolven onder de puin. Een ooggetuige Ik leef in de stad. Ik was in mijn huis in de lounge. Last time not so much came off the walls, but this time it all came. I think I've lost every vase, cup, plate, everything we own, but we're okay. But the cycle of it was ferocious. In Nieuw-Zeeland reizen veel Nederlanders rond, veelal met rugzak of in campers. Christchurch is ook een populaire verblijfplaats, bekend om zijn studentensfeer, maar ook wonen er veel Nederlanders, zoals Nicole Masters. Na 17 jaar is ze wel wat gewend, maar zo heftig als dit?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 het ging meer dan een minuut door. Ze slaapt vannacht wel thuis, maar houdt rekening met een onmiddellijk vertrek. Nou, ik heb uh, twee zaklampen in mijn zak op het moment met nieuwe batterijen. Uh, we hebben flessen water. De garagedeur heb ik open gedaan, want als de elektriciteit uitvalt... kan de garagedeur niet open. Dus de auto staat klaar, mijn autosleutels uh, heb ik in mijn broekzak zitten. Ik, ik hou mijn kleren aan voor het geval dat. Maar vele tientallen mensen liggen dus nu nog onder het puin... Veelal in kantoorgebouwen. Een aantal van hen heeft ook van zich laten horen, zegt correspondent Robert Portier. Vanuit die kantoren ze hebben mensen gebeld met hun familieleden om te laten weten dat ze nog leven. Ze mm. hebben ook aangegeven dat ze hopen dat die hulpverleners in staat zijn om hen te lokaliseren. Ze zullen de nacht moeten gaan uitzitten. Uh, ze zitten onder een bureau met over zich heen een hele hoop beton. Uh, maar ze leven in ieder geval nog. Dat kan van een hele hoop andere mensen niet worden gezegd. Uh, de hulpverleners richten zich nu nog op de plekken waarvan men weet... Maar uh, mensen moeten zitten. Uh, maar er zijn ook een hele hoop huizen waar mensen zitten. Pas later, in een later stadium komt men daaraan toe. Dus dat dodental, daarvan denkt men nu dat het zal gaan oplopen tot 200 tot 300. Premier Key van Nieuw-Zeeland beschrijft de gebeurtenis van de afgelopen nacht als een grote tragedie. New Zealand may be steering down uh, is it's, its darkest day as we take stock of a city that's been utterly wrecked by a massive earthquake. De donkerste dag in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland. Al dus premier John Key. U hoort een bijdrage van buitenland-redacteur Katrien Straatman. Goed, en ondertussen zitten wij naar Arabische zenders te kijken. Daarop is te zien Gaddafi, die zijn volk toespreekt. We gaan eens even kijken of wij dat geluid kunnen krijgen met een Engelse vertaling. We gaan luisteren. Libya vraagt for the lawlessness, and you hear from the Green Square. You say Libya wants glory. Libya wants the summit, the summit of the world. Libya, which is die met zijn vuisten het volk toespreekt. Hij zegt: Libië zal de glorie van de wereld gaan vasthouden. This is the glory of Libya. Libya is pointed to as a, a Glory, victorious. Yesterday, Libya was nothing. When you say I'm Libyan, they say to you Libya is Liberia. They were saying Libya is Lebanon. But now, if you say Libya, they say Libya, oh Libya of Gaddafi, Libya of. Gisteren was niks al dus Gaddafi. Toen riepen mensen dat Libië geen Libanon is. Wij blijven vechten voor de overwinning. They attacked like Libya, the le world leader, all of them, with all their atomic power. They uh, to Libya, to your country, Tripoli, Serb, Benghazi. They gave a bad image of you in the Arabic channels. Unfortunately, they served the devil. We vegen uit de pan aan wat hij noemt de atoommachten die uh, de hoer aanvegen met Libië. Al dus een verbeter uh, Gaddafi die uh, om zich heen kijkt. Spreekt achter een uh, gestoelte voor een gebouw wat in puin is uh, geraakt. Hij has no position in order to be uh, angry and voor revolutie revolution means sacrifice until uh, the time until the end of uh, life. Egypte is my country, the country of my ground, uh, fathers and yours. What's the thing have uh, irrigated it with our De revolutie al Gaddafi betekent opoffering totdat de dood erop volgt. Dit is mijn land, dit is het land van mijn grootvaders. Agents among those uh, agents who are uh, agents to the foreign <inaudible> intelligence service, they brought shame to their children, they brought shame to their family, they brought shame to their tribes. But those are those do not have tribes, the uh, good tribes of Libya from Botnan to Jabr, uh, Western Jabr verwijzing naar wat hij zegt, de goede stammen in Libië. Uh, we moeten ons niks aantrekken van buitenlandse inlichtingendiensten die ze zouden moeten schamen voor de manier waarop ze Libië proberen aan te pakken. Well, they defy. We Amerika van hier. Amerika met power. We uh, de atomische uh, We zijn ha de We Even he has kissed the hand of the son of the martyr, the great martyr Omar al-Mukhtar. This is a glory for us, not for but no, not for Benghazi, but for the whole Libyan, for the whole Arab and Muslims. This is the glory which they want. Dit is het glorieuze moment waar we aan moeten vasthouden. Al dus Gaddafi haalt uit naar Amerika. U luisteren naar de toespraak van uh, Gaddafi. We stellen het nieuws van vijf uur even uit... om te horen wat hij nog meer uh, te zeggen heeft. Ik ben veel hoger dan de posities is uh, occupied by, by others. I come from the tent, from the, the desert, from the villages, villages, from the towns, and uh, our uh, revolution has brought glory for uh, the generations, and Libya will uh, lead the revolution, lead America, lead Asia, lead the whole world. It de mars van de revolutie die Gaddafi in 1969 begon, kan niet worden gestopt, zegt hij. Niet door Amerika, niet door Azië, niet door de hele wereld. Ik ben veel hoger dan de machten die nu het land bedreigen. Ik kom uit de woestijn, ik kom uit de dorpjes waar jullie, en spreekt het Libisch volk toe, ook vandaan komen. Martin, the war before I... Um, it's not possible that I leave this place, uh, I will uh, be a martyr at the end, that is the uh, tomb of my father. Um, Warrior, Muslim warriors, over there, uh, champion. Een belangrijk moment in de speech van Gaddafi. Hij zegt, het is niet mogelijk dat ik zal vertrekken. Ik zal, als het nodig is, een martelaar zijn, zoals mijn vader dat ook was. Een strijder. The, his, uh, Holly, uh, tom is over there zijn een strijder. Saidawi so said uh, freedom is uh, a tree which is uh, irrigated by